Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onzeker of er een verbod op lachgas komt. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het voorstel waar staatssecretaris Blokhuis gisteren mee kwam. Onder meer de coalitiepartijen VVD en D66 zijn tegen. Ze maken zich net als Blokhuis wel zorgen over het gebruik van lachgas... maar zeggen dat een verbod geen oplossing is... en bovendien praktisch moeilijk uitvoerbaar. De Tweede Kamer wil een debat over de oorlog in Afghanistan. Gisteren schreef de Washington Post dat de Amerikanen al vanaf het begin wisten... dat de oorlog in Afghanistan niet te winnen was. Die conclusie is gebaseerd op 400 interviews met hoge militairen en ambtenaren... SP-Kamerlid Karol Bouloud noemt dat ongelooflijk en schokkend... en wil weten of de Nederlandse regering hierover wel eerlijk is geweest tegen de Tweede Kamer. Bijna de hele Kamer steunt haar aanvraag voor een debat. De politie heeft nog eens vijf mensen aangehouden in het onderzoek... naar de criminele organisatie van Martin R., ook wel bekend als de Godfather van Os. Hij en zijn familie worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Het totale aantal aanhoudingen in de zaak staat nu op twaalf... Vorige maand deed de politie een inval in een woonwagenkamp in Os. Een week later was er een inval in een woonwagenkamp in Lit. Griekenland heeft bij de Verenigde Naties bezwaar gemaakt... tegen een overeenkomst die Turkije heeft gesloten met Libië. Die twee landen hebben afspraken gemaakt over olie- en gasgebieden in de Middellandse Zee. Maar volgens Griekenland zijn de wateren waarover het gaat voor het grootste deel Grieks en Egyptisch... De overeenkomst tussen Turkije en Libië is volgens de Grieken in strijd met het internationale recht. Daarom wil Athene dat de VN Veiligheidsraad zich erover uitspreekt. Minister Blok zegt dat hij Griekenland steunt. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land en er staat een stevige zuidenwind. Aan de kust mogelijk stormachtig. Morgen trekt de regen langzaam via het oosten weg en schijnt af en toe de zon en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog één file in de regio en dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knoop .nieuwe Meer. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dan vertel ik in die, in die, in die uur vertel ik dan, uh, kleine verhaaltjes die op dat moment actueel zijn over de waadlijnduinen, of over, ja, gewoon over dierennieuws, en, uh, of plantennieuws, paddenstoelen. Dus dan, uh, de paddenstoelen zijn we over denk ik, hè? Ja, ik denk het ook. Ja, ik, denk het ook. ik zag wij net nog een hele grote zwan? Oké. Okay.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 Uh, Kijk, het loopt een hertje. Ze lezen. Ja, Zij lezen erover. Volgens ja. uh, vogels lezen. Uh, het laatste dierennieuws. Uh, ik heb werken over de waardlijnduinen. Dus boeken over de duinen. Dus dat, dan zit je gewoon te lezen. Nou, zien we weer meer herten dan uh, we hier zondag ook. Uh, meer herten dan, uh, dan okay. vorige week. Maar waar zou dat dan liggen?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 En dan... en dan zie je dat er ook weinig duindoorns zijn, ook weinig zie je? Ja. En als er geen aan zijn, is het een mannetjesplant. Oké. Okay. En als die oranje, oranje bestjes staan, uh -huh. dat is een vrouwtjesplant. Okay. Maar zie je dat hier veel meer mannetjes zijn? Ja. Zie je? Alleen ja. nee, nee, maar, ja. Ja, bijzonder. Ja. Nooit geweten.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 Oh, lekker. Weer een snoepje van... Me. Oh, lekker. Ach, Kees komt er altijd met heerlijke snoepjes. De luisteraars zijn, er al, zijn er al het al gewend. een dood uh, door het, Zelfs dan is helemaal niks. Maar even kijken, even kijken we gaan doen. Voor ons is het helemaal te gek. Dus ik heb geen vlag gekocht nog. <laughs> <laughs> en je hebt ook nog geen poster. Nee, er was wel een item op nieuws hier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 Ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. Nee, ik vind dat iedereen zijn mening mag... ja, aanschouwing. goed aanschot. Oh ja. Kijk eens, zo doen ze dat, dan drogen ze hun vleugels. Oh ja? Daar is het voor. Ja. Daarom zitten ze daar en dat doen ze zo en dan drogen ze hun vleugels. Wat grappig. Wat zit hier nou voor een...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 Dus, nou ja, van der Vlietkanaal staat erop, ja, Vliet, elektrische ja, spanning. Elektrische spanning, verboden toegang. Het is wel helemaal nieuw, Ja, het is helemaal dat? nieuw. Bouwjaar. Dat staat er dus zo op, jongens. Ja. Twee, wat staat er nou? 2016. Ja, dat is hier. Ja. Maar wat het is... Ja.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 Last time we took it way too far. I know we'd be alright. No we would be alright if you were by my side and we stumbled in the dark. I know we'd be alright, I know we would be alright. Cause if we last time we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side.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 En hier is natuurlijk ook veel in de oorlog gebeurd, hè? Ja, zeker, zeker. En wat, wat, wat... Ja, die Duitsers hebben hier natuurlijk fantastisch gehad, die in die bunkers lagen hier. Mm -hmm. Ja, weet je, de keukenbunker, natuurlijk. Ja. natuurpad. Nou ja, er zijn een stuk of 1, 2, 3, stuk of 6, 7 bunkers. Ja. Nou, die moesten daar gewoon wachten, want ze dachten natuurlijk dat de invasie vanuit het zee zou komen. Ja. Dus die hadden, die hadden, ja, die hebben de tijd van leven gehad hier. Die hebben helemaal niks gedaan, natuurlijk. Ja, niet. Nee, Fantastische tijd gehad. En was dat in de zomer?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 Ja, ja vlak voor de einde van de oorlog oké okay. ja vreselijk eind april geloof ik halifax ja vreselijk ja ja vreselijk vreselijk Tietje is je dat, hè nou dat soort dingen vindt het wel mooi dat er een monument voor gekomen zeker is. zeker ja en de kinderen van de Duinroos hebben het monument geadopteerd ja dus die gaan altijd met school en met iemand hierover verteld op uh,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 Hier vandaan over het pad, ja. dan kom je, dan kom je, kom je ook. Oh. Ik denk dat het dezelfde muur is, want daar lijkt het wel heel erg op. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Maar dat is, dat, dat is toch onmachtig toch onderdeel van de Atlantic Wall, of ben ik nog kip? Werk, maak die, Bert, Martijn, die muur van, uit. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dat is onderdeel van dat loopt gewoon langs de hele kust. of. reden we hard, jongens. Ja, ja.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 met een spitse oranje snavel. Oké. Okay. En dat zijn die komen dan uit Rusland en die overwinteren hier. Meen je dat? Ja. Die komen vliegend uit Rusland. Ja. ja. Verstelbaar. Grappig. En dat zijn dus heel, echt een hele mooie. Je ziet het water liggen, de dus oranje. Echt fantastisch. Ja. Maar die zijn er nog niet. Het is nog. Uh, Oh, het is nog uh, te warm. Zeg. Hey, maar Joke, hoe groot is het nou? De hele waterleiding? Oh, heel groot. Nee? Het, het loopt uit dat Noordwijk, uh, Noordwijk er hout, hè? Ja. Ja, het is echt een ent, hè? Ja, het is heel ja. goed. Heel veel En iedereen is er wel heel zuinig op. Dat vind ik Zeker. wel heel mooi. Nou ja, je ziet hier ook geen papiertje liggen, nee. hè? Nee. Iedereen neemt alles in zijn zakken mee. Ja. En terecht natuurlijk. Met en terecht. Alleen, alleen middelbare scholieren. Die dan oh. les krijgen van hun meester. Uit Amsterdam veel. dan kom ik allemaal...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 Maar ja. Er zijn hier een hoop vos. Mm, mm, mm. Want zie je ook nog wel eens een dorp, hè? Ja, maar die, die zitten meer bij het Pas van Noordwijk daar in de buurt. En bij met het meterhuisje, weet je wel? Met dat kleine, ja, ik noem het altijd een dudokhuisje. Dat zeskantige zes huisje. Oh, en ja. daar zitten mensen die bouwen dan hutten. Uh -huh. ja, die grote kerels met die camouflage pakken. Die, uh, die zijn in een hele grote kamer. Er worden ook vossen gevoederd. Oké. Okay.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 En die donkerbruine, hè? Ja. En ook die, die hele soort hele partij die aan een boom. Uh... Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Prachtig. Ja, ik, meestal als ik met mijn cursiste op het pad ga, dan heb ik altijd mijn uh, paddenstoelenboekje bij me. Oh ja? Ja, tuurlijk. Ja, dat weet je. Kun je het worden. even opzoeken, weet je? Ja. En als je het niet weet, maak je een foto en dan zoek je thuis op. Ik zal eens even met ze even moeten overleggen. Jongens, ik wil als jullie het niet erg vinden, dat hebben we al zo vaak gedaan. Ik wil eigenlijk hier links af. Wat is het hele mooie loofhout. Kees, avontuur, avontuur. Tot in het avontuur. Kijk <tot het avontuur> oh, oh. gaan, ja, gaan Kijk, kijk in hemelsnaam uit Kees. Ja, we hebben lespat. Kijk, en hier hebben we een hele hoop hertjes. Ze ja. Ja. rennen allemaal weg hier. Ja, dat moet je wel. Moet je moet je wel. Daarom zei hij dat komen we op dit pad langs jouw boomkees. Oh. Heb je een eigen boomkees? Ik ben lang niet geweest. Ja. Zijn Hoe heet die boom? Weet ik niet. Maar ik zie nog wel waar die staat. <hij> nee, maar Joker weet alles. Dat vind ik wel grappig. Joker weet alles, moet eigenlijk voorlopen, maar loopt achter. Ja. Meestal. Ik loop letterlijk en figuurlijk achter. Kijk, hier gaan uh, we het bos zien. We niet bij jouw boom. hoe voel je je nu? Nou, Freer, ik vind hem ook wel eigenlijk heel erg mooi. Ja, ik ook. Ja, prachtig. Dit is jouw boom. een van de allermooiste bomen van de wagen. Vandaar dat het een Keesboom is. We ja. <lacht> zit echt niet meer. We moeten je er niet een foto van nemen. We komen hier nooit, maar we zijn hier wel met sneeuw geweest. En toen is het allemaal geregeld. Het is een mooie boomkees. Kees. Ik schiet meteen vol. elkaar nog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 Ja. En dit, dit is weer het water? Ja, dat loopt stroomt dus die kant op. Ja. En als je daar bij, de, bij het bruggetje staat, hè, ja. dan is het net of het dan richting uh, de zee gaat, het water. Nee, nee, Nee, het gaat allemaal richting de oase. En de oase... naar de oase, dat is bij de vogelzang. Oké. Okay. Daar stroomt het naartoe. Oké. Okay. En daar wordt het gezuiverd nog en dan wordt het getransporteerd. En dat heet de oase? Dat heet de oase. Oké. Okay. Want als de uitspanning heet Oase. Ja, ja. En het gebied dat het daar heel het oranje komt. Nee, niet dat mensen denken dat we het hier over de Oase Bar hebben. Nee, nee, nee, zeker niet. <laughs> dat is alweer een tijdje geleden. Dat is alweer een hele lange tijd geleden. Dat kon je weer doorsluiten, Ja. Daar kon je goed je ik, doorsturen. Ik dat was een hele leuke kroeg. Ja, dat was zeker een leuke kroeg. Ik ben daar dat heel vaak. Ik ook. Zeer regelmatig geweest. Bert naar links. Bert naar links.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 En die wandelingen is er aangekondigd of, of excursie met de boswachter. En dat staat er. Wandeling door het uh, infiltratiegebied moet je ze absoluut doen. Ja. Zeer de moeite waard. Dat gaan we dan zeker doen, uh, Joker. Goed zo. Ik uh, ben nu al enthousiast. Nou, kijk okay. I had a dream. We were sipping whiskey Highest floor of the It's in the memories, but you know I'm sint tussen GFM dan stuur je allemaal fijne dagen en